Goedemorgen, kinderen van Israël, zou ik haar zeggen. We zitten midden in het feestseizoen. Trompettenfeest, dat komt eraan, hebben we het vandaag al over gehad. Geweldige diepe betekenis, het uitzien naar de komst van Messias... ...om een begin te maken met het vrederijk. Eigenlijk gaat Gods Koninkrijk dan al beginnen. Wij noemen dat het duizendjarig Rijk. Dat gaat eigenlijk veel langer duren hoor, zijn Koninkrijk. Eigenlijk duidt de naam duizendjarig Rijk... Op de duizend jaar dat Satan, dat de diabolos, de duivel, de doorheenwerper, gebonden zal zijn. Daarna zal hij voor korte tijd worden losgelaten. Dat is vreemd, vindt u niet? Maar het heeft een doelgemeente. En over die tijd gaan we het vandaag hebben. De tijd aan het einde van de duizendjarige binding van Satan. Dus wanneer hij losgelaten wordt. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat alle volkeren weer verleiden. Hoe is het mogelijk, hoor ik u denken. Alle volkeren gaan dan weer achter hem aan. Begrijp hij dat nu? Nee, Zouden die die Drenthe zeggen? Nou ja, binnenkort vieren we ook de Grote Verzoendag. Waarin we onder andere gedenken dat door de hoge priester... Uit twee bokken er door het lot één gekozen zal worden als Azazel om in de wildernis gebracht te worden. En één bok waarover verzoening zal worden gedaan voor de zonden van het volk. Gemeente, weet u wat zo interessant is? Dat de bok die Azazel voorstelt niet gedood wordt, zoals er sommigen beweerd wordt, maar in de woestijn gebracht wordt. En dat gaan we even lezen. Heeft allemaal te maken met het onderwerp van deze bijbelstudie, zo u wilt. Als u op wilt slaan, Leviticus 16. En bij vers 20 begin ik dan. En als u niet een bijbeltje heeft, lees ik het u gewoon voor. Dat doe ik toch wel. Hoop ik maar dat u gelooft dat het hier ook in de bijbel staat wat ik u voorlees. En anders moet u me echt checken. Maar dat is niet nodig. Vers 20. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom... de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft... de hoge priester... dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen... en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleiden... al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen... En hem door de hand van een man, die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. 22, zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Waarom wordt deze bok nu niet gelijk gedood? Deze steltochten doorheen werpen, de diabolus voor, de Satan voor... Ja, inderdaad, maar gemeente, zoals u misschien wel weet, Satan moet nog een keer losgelaten worden. Dat heb ik net al gemeld, hè? aan het einde van de duizend jaar. Daarom, gaan we het straks wel over hebben. Oké, okay, we hebben al gesproken over het trompettenfeest, over de grote verzoendag. En dan ook maar het logische gevolg daarop. Want wat gebeurt er als Yeshua terug is? Satan zal gebonden worden. Dan breekt het Loofhuttenfeest aan. Geweldig feest. Inderdaad ziet het Loofhuttenfeest op die duizendjarige periode van vrede onder Messias. De binding van Satan zal duizend jaar duren. En daarna wordt deze losgelaten. En waar staan deze dingen in de Bijbel? Met name staat het in openbaringen 20. Vandaag gaan we het hebben over Gog en Magog. En wat hun rol zal zijn aan het begin van het duizendjarig rijk, stip ik meer aan. Daar gaat eigenlijk Ezekiel 38 en 39 over. Maar vooral focussen we ons op het einde. Want dit is eigenlijk een profetie met dualiteit. Het verwijst in feite naar twee perioden die nog moeten komen. Van deze profetieën uit Ezekiel 38 en 39 is nog niets vervuld. We gaan deze profetie over deze volkeren belichten en gaan zien wie het zijn. Zijn ze nu al aanwezig, deze volkeren? Maar dan roeren ze zich al op het wereldtoneel? Wat gaat er uiteindelijk met hun gebeuren? Gog en Magog, gemeente, hun komende rol in het wereldtoneel zullen we vandaag bestuderen. En de lessen die er voor ons nu in zitten als conclusie van deze boodschap. En Ezekiel schrijft hierover, en daarom gaan we eerst eens even bezien wie deze grote profeet is. Zoals u weet zijn er vier grote profeten, buiten de grootste profeet om, Yeshua natuurlijk. En Ezekiel is daar één van, we gaan naar het boek Ezekiel, 1 vers 1, ik lees u voor. In het dertigste jaar, in de vierde maand, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de vijfde van de maand, het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Joachim, kwam het woord van Yahweh uitdrukkelijk tot Ezekiel, de zoon van Buzi, de priester in het land van de Galdeën, bij de rivier de Kebar. En de hand van Yahweh was daar op hem en dat was gemeente om en nabij het jaar 592 voor Christus. Een paar jaar miszitten maar. De Kebar was een soort overstroomrivier van de Eufraat. En Tel-Abib is dezelfde naam als Tel Aviv. Maar deze stad in Israël werd pas in 1909 door Russische, Joodse immigranten gesticht. Tel zou op... Heuvelslaan en Aviv, dat betekent eigenlijk, Abib, groene oren van graan. Denkt u maar aan de maand Abib, dat is de eerste maand van het heilige jaar. Dat is in het voorjaar, wanneer het heilige jaar van God begint. Wat was de opdracht van Ezekiel? Ezekiel 2. Hij zei tegen mij, Ezekiel 2 vers 1 hij zei tegen mij, mensenkind ga op uw voeten staan, ik zal met u spreken. En terwijl hij... Tot mij sprak. Ja, kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem die tot mij sprak. Vers 3. Hij zei tegen mij: Mensenkind, ik zet u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken. Hm? Hoort u dat? Die tegen mij in opstand gekomen zijn. Zij en hun vaderen hebben tot op dezezelfde dag tegen mij overtreden. Tegen de Israëlieten gemeente. Daar gaat deze profetie over. Vers 4. En deze kinderen zijn schaamteloos en hardleers. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen. Zo zegt Yahweh. Vers 5. En zij of ze luisteren of dat nalaten. Ze zijn immers een opstandig huis. Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Het huis van Israël. Gemeente, dat zijn de tien stammen van Israël. Dat weet u wel. Dat is niet Juda. Ja, dat zijn niet twee stammen. Het gaat hier niet tegen de Joden, die afstammelingen van Juda zijn, maar tegen het huis Israël. Tien stammen, vers 7. Maar u moet mijn woorden tot hen spreken, of ze luisteren, of dat nalaten, want ze zijn opstandig. Dus Ezekiel, hij moest de goddelozen waarschuwen, maar ook de rechtvaardigen, zullen we zo dadelijk even zien. Dus Ezekiel moest de getuigenis afleggen, hij moest Israël waarschuwen... En dat was heel moeilijk gemeente, zo niet onmogelijk, want hij bevond zich namelijk niet in Israël, maar tussen de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babylon. Interessant is dat de opdracht voor Ezekiel hem niet als wachter voor zijn eigen volk, het huis van Juda, zet, maar over de, ja, hij komt zelf uit Juda, hij is zelf een priester, maar over de, of een zoon van een priester, maar over de noordelijke tien stammen van het huis Israël. Juda was toen slechts gedeeltelijk in ballingschap. De verwoesting van Jeruzalem ligt zelf nog enkele jaren in de toekomst. Maar het huis Israël was al gedeporteerd naar een vreemd land, honderden kilometers van Ezekiel vandaan. En dat was al meer dan 120 jaar tevoren gebeurd. Wat zou het doel zijn om deze mensen te waarschuwen die reeds gevangen en weggevoerd zijn, om hun nu nog te waarschuwen voor een dreigende invasie in gevangenschap? Vindt u dat niet vreemd? Klaarblijkelijk was de boodschap van Ezekiel niet voor het Israël van zijn dagen. Want dat was al weggevoerd. En God was huis niet meer dan een eeuw te laat om hen te waarschuwen... voor een toekomstige straf. Zo is God natuurlijk niet. Dat zou geen zin hebben. Bovendien had Ezekiel nooit de kans gehad zijn boodschap persoonlijk over te brengen aan het huis Israël. Zodoende kunnen we zien en de conclusie trekken dat zijn boodschap voor de eindtijd was. En werd neergeschreven en bewaard onder Gods trouwe dienaren in de eindtijd, in de latere dagen. Dat is dus nu, heden gebracht te worden. God gaf Ezekiel de opdracht om een wachter te zijn. Wat is precies een wachter? Wel, in vroegere tijden was het de gewoonte... ...om iemand in een hoge toren bovenop de stadswal te plaatsen... ...om ons uitkijk te dienen wanneer gevaar dreigde. Het was de taak van deze wachter om waakzaam en nauwlettend te zijn... ...steeds de horizon af te speuren naar tekenen van een naderende vijand. En als hij een teken zag van de nadering van een vijand... ...moest de wachter op een trompet blazen of een shofar als waarschuwing. En op dezezelfde manier doordrong God... Ezekiel ervan dat wanneer hij de waarschuwing die God hem gegeven had niet liet horen en de calamiteiten de mensen onverhoed zouden overvallen, God hun bloed zou eisen van zijn handen. Aan de andere kant, als hij alarm zou slaan, maar de mensen weigeren er gehoor aan te geven, zijzelf de verantwoordelijkheid ervoor zouden dragen en zou Ezekiel onschuldig zijn. En dat staat in Ezekiel 33.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 Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult in dood sterven en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Het huis van Israël. In de dagen van Ezekiel was reeds in ballingschap. De generatie die de ballingschap onderging. had meer dan een eeuw geleden een laatste waarschuwing ontvangen. van de afgezanten van de trouwe koning. Jeeskia van Juda. 2 kronieken 30, vers 1 tot 12. Ik ga het niet allemaal voorlezen hoor. Maar ik heb er wel eens trouwens hierover gesproken. Uh, tijdens een preek over veranderende paasgaas. En dat God dat helemaal niet zo erg vond, maar veel eer bevestigde. Want gemeente, onze God is niet een God van de letter van de wet, maar van de geest van de wet. Oké, okay, dit gezegd hebbende gaan we naar 2 Kronieken 30, vers 1. Om dat even te illustreren, dat God... Al via Jeskia een boodschap aan Israël had gebracht, 120 jaar geleden of langer nog geleden zelfs, 730 of zo voor Christus. Daarna zond Jeskia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Ephraim en Manasse dat zij zouden komen om tot het huis des Heren te Jeruzalem om Jahwe, de God Israëls, paas gaat te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn overste ...en de ganse gemeente te Jeruzalem om het paas gaat te houden in de tweede maand. Tweede maand. Ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd... ...omdat de priesteren, hè, op die tijd, eerste maand... ...omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden... ...en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. Skippen we naar vers 6. De lopers gingen dan henen met de brieven van, van de hand des konings... ...en zijn vorsten door gans Israël en Juda... En naar het gebod des konings, zeggende, gij kinderen Israël, bekeert u tot de Heer uw God, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen, die uw lieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. Vers 10, zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Efram en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen. En bespotten hen. Vers 11. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Vers 12. Ook was de hand Gods in Juda hun enelei hartgevende dat zij het gebod des konings en der vorsten deden, naar het woord van Jahweh. Slechts enkele gaven gehoor, gemeente. Het volk. Als geheel lachte smalend om de waarschuwingen. En Israël ging compleet in ballingschap. En nu, meer dan een eeuw later, werd aan Ezekiel dezezelfde boodschap van levensbelang gegeven. Nogmaals, Israël was toen al weggevoerd. De gebeurtenissen die in Jeruzalem en Juda zouden gebeuren, zouden een teken zijn voor het huis Israël. Dus is Ezekiel's waarschuwing voor eindtijd Israël. Wat ik net ook in feite al gezegd. In feite wordt ons gezegd dat de waarschuwingen gehoord zullen worden tegen de tijd van de dag des Heeren, De tijd van Gods tussenkomst aan het einde van dit tijdperk. En andere profetieën in Ezekiel wijzen naar het herverzamelen. Naar de komst van de Messias. Dit zal de tijd zijn he, daarna. Na duizend jaar rijk. Dit zal de tijd zijn dat de vroegere koning David opgewekt zal zijn. en voor altijd koning gemaakt is. En dat kunt u veel lezen in Ezekiel 37, vers 21. Dit zal duidelijk plaatsvinden bij de opstanding van de heiligen. Want er zal David opstaan. Een tijd die, zoals voorspeld is, zal gebeuren. bij de terugkomst van Jezus Christus, Yeshua, naar deze aarde in macht en glorie kunt u lezen in 1 Korinthe 15, dus het gaat te ver om dit nu allemaal te citeren, maar u weet dat wel. En 1 Thessalonians en 4 ook. Dus wat was de opdracht van Ezekiel? Hij moest een getuige zijn, hij moest een waarschuwer zijn, hij moest een prediker zijn, hij moest een wachter zijn. En is ook een opdracht aan ons, voor u en mij persoonlijk. Wat, denkt u, dat de Almachtige niet tot u en mij spreekt? Of misschien wel door u, of door mij, weet ik niet. Want gemeente, wat is dit? <laughs> dit is het woord van God. Maar zijn we soms doof dat we niet alles willen horen of blind, zodat we selectief lezen? Alleen wat mij goed uitkomt. Die houding is mij misschien ook niet altijd vreemd geweest, maar goed. Ik zeg niet dat het bij u zo is trouwens. Maar Ezekiel wilde wel de wachter zijn. Wel, oké, okay. tot zover een klein beetje de achtergrond van waaruit Ezekiel sprak. We gaan dus nu een deel van de boodschap van Ezekiel bezien. En met name hoofdstuk 38 en 39, het is profetisch. We zullen zien dat hier voor ons ook een boodschap in te vinden is. Laten we beginnen in onze studie over de profetieën van Gog. En Magog lezen in openbaringen. In openbaringen 20 heb ik al genoemd. vers 1 tot 10. 1. Ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de oude draak. De draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan en bond hem. Duizend jaar. En hij wierp hem in de afgrond. En sloot hem daarin op. En verzegelde die boven hem, omdat hij de volkeren niet meer zou misleiden. Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zijn. Tot een einde gekomen zouden zijn. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus. Duizend jaar lang. Het is heel duidelijk gemeente wie deze groep mensen is. Dat zijn de heiligen uit de openbaringen 14. De eerste groep eerstelingen. De 144.000 uit de openbaringen 14. Verder met vers 5. Maar de overigen van de doden werden niet wederlevend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Wel, de overige der doden is een andere groep die, zoals het vers zegt, pas hun behoud krijgen aangeboden als de duizend jaren achter de rug zijn. Daar gaan we het nu niet over hebben, anders zouden we hier om drie uur nog zitten. En dan is er bezoek bij ons thuis, dus dan moet ik weer thuis zijn. Vers 6. Zalig en eilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Vers 7. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij ze kwamen op over de breedte van de aarde... en omsingelden de lege plaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel. En dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de pool van vuur en zwavel geworpen. waar ook, vers 10, het beest en de valse profeet reeds zijn. Zij zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid... En daar staat hier in de grondtekst, aionen, dat zijn tijdperken. ze zijn beslist niet oneindig. Het kunnen lang duren, maar het zijn tijdperken en ze hebben een einde. Wat we net gelezen hebben, gemeente, vinden we ook terug in EZG 38. Als u daar naartoe wil gaan, dan gaat het voornamelijk over vers 1 tot 6. Het woord van Jawe kwam tot mij, Mensenkind richt uw blik op Goch het land van Magog, de oppervorst van Mezig en Tubal, en profiteert tegen hem. Vers 3, zo zegt Yahweh, zie, ik zal u, Goch, oppervorst van Mezig en Tubal. Ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan, en ik zal u doen uittrekken. U met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden die allen het zwaard hanteren. Uitmuntend gekleed herinnert me aan de man... die mij zeer trots vertelde uit welk deel van Rusland hij kwam vorige week. Onverschrokken strijders zijn dat, dat zijn de Kozakken. En die zijn zo trots en zo fier, zouden de Belgen zeggen, op hun afkomst. Nou, daar zijn ze... Dol op, dat liet hij me vol trots al die mooie foto's zien. Prachtig, mooie paarden, schitterende uniformen en zwaarden. De Kozakken uit de Caucasus. Heel mooi vond ik dat. Dus moest, moest ik even hier aan denken toen ik dit las. Bij hen, vers 5, gaan we door met die provincie. Bij hen zijn de Persen, dat is Iran-gemeente, zie je nu al met Rusland onder één hoedje spelen. Turkije, Rusland, in Iran, over uh, Syrië, hè? was gisteren, eergisteren een, uh, een meeting met meneer Poetin en meneer Erdogan en meneer Arafsani of ik weet niet precies hoe die man van Iran heet. Khashiten en Putheers, alle met schild en helm, ik zie het nu voor me eigenlijk, nu ik die foto's ook van die man die voor me werkt in Rusland, die ik gezien heb, maar goed. Vers 6, Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma in het uiterste noorden met al zijn troepen, vele volken met u. Wie, wie zijn deze volken? Wie is Gomer? Wie is Magog? Wie is Mesek? Nou, daarvoor gaan we terug naar Genesis, om de historie van deze volken te bezien. Hoofdstuk 10, vers 1. Dit nu zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. Vers 21 skippen we even. Voorts zijn Sem zonen geboren. Dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber, Hebreën. Broeder van Jafet, de grootste. Sem is de oudste. Hij kreeg het eerst geboorterecht. Dus dat moeten we even in ons achterhoofd houden. God werkte door hem. Door Abraham, David, Yeshua. In die lijn van het Oude Testament door naar het Nieuwe Testament. Ten eerste, God kiest Sam en werkt door hem. Dat is belangrijk. En ten tweede, er zullen grote problemen ontstaan door jaloezie. Maar God is de baas, is de pottenbakker. En ten derde, God zegende Abel in plaats van Kain en ook Jacob in plaats van Ezou. Ja, en als je een pottenbakker bent, dan ben je gewoon de baas over het leem en over de klei, over de mensen. Wij zijn het klei, God is gewoon de baas. Hij, heeft het ook, hij doet het ook niet doelloos hoor. daar gaat niet over. Maar. Gaan door naar Genesis 10 vers 2. De zonen van Jafet. Gomer. En Magog. Nee, daar komt hij. En Madai. En Javan. Doet me erg denken aan Japan. En Tubal. En Mesek En Tiras. En als we een bijbelkaartje zouden hebben. Uh, ik ben niet handig met die, met die computers zo. Met kaartjes en zo. Maar. Anders zou u kunnen zien dat alle landen die hier genoemd werden, zich ten noordwesten van Israël bevinden. Mesek, lijkt sterk op Moskou, die naam. Jafet is de vader van de Russen en de Aziaten, vijanden van Israël. Vers 3, gaan we even door. En de zonen van Gomer zijn Askenas, Rifat en Togarma. Al deze volkeren komen ook weer terug in de profetie van Ezekiel 38. De zwarte volkeren zijn de volkeren van Gam. Israël is van Sem. Ten noorden van Israël vinden we Javet. Ten zuiden van Israël vinden we Gam globaal gesproken. We weten dat Satan aan het einde van het millennium zal worden vrijgelaten om de volkeren weer te verleiden, dat hebben we in Openbaring 20 gelezen. De vraag die we ons nu kunnen stellen is deze. Welke volkeren gaan zich nu laten verleiden? De tijd van ECG 38 is het begin van het duizendjarig rijk, maar ook het einde daarvan. Dat hebben we gelezen in openbaringen 20. Dus de tijd van het millennium. Het einde daarvan. Als de zwaarden al om zijn gesmeed. Om dit te zien en te lezen en te bewijzen, lees ik voor Jezea 2... Het woord dat Jezaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem, het zal in de laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan. Als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van Yahweh, naar het huis van God, van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen en gaan de zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van Yahweh uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de volken. vers 4, en vele volken vonnissen. En ze zullen hun zwaren omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Ziet u? Geen zwaarden meer. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen... Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van Jahweh. Wel, dit gaat duidelijk over het millennium. Dat is duidelijk. Goed, we gaan verder lezen in Ezekiel. Nou deze intermezzo uit Jezaja, om te zien welke tijd we ons bevinden. Ezekiel 38 vers 8. Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard. Bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël. Die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken zullen zij allen onbezorgd wonen. In de toekomst. Nu wonen ze niet onbezorgd. Vers 9. U zult onbezorgd. Oprukken. U zult komen als een verwoesting. Het gaat over tegen Gogmagoch. U zult als een wolk zijn en het land bedekken. U en al uw troepen en vele volken met u. Hebben we net gelezen, al die volken. Zo zegt de Heere Heren. Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen. En dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen... Ik zal optrekken tegen een niet-ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. Om roof te plegen, zegt vers 12, om buiten roven. Om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolkeren verzameld is geworden. Dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont. Vers 13. Sheba Dedan. Saudi-Arabië is nageslacht van Abraham Ismaël zit er ook bij. Kooplieden van Tarsis, India. En al hun jonge leven, wie zou dat zijn? Zijn de economische machten, Zuid-Korea zou je kunnen zeggen, Singapore, Taiwan, Maleisië, Thailand. Jonge leven, jonge tijgers. Eigenlijk allemaal vrienden van Amerika en van het Westen. Met Japan. Dit even terzijde. Die zullen zeggen, deze landen die ik net noemde, zullen zeggen, komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buiten te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? Vinden ze al wonderlijk, maar goed. Ze doen dus ook niet mee, die landen die ik net opnoemde, die eh, economische machten Zuid-Zuid. ...Korea, Singapore, Taiwan en Maleisië, ...Tjeba Day dan en... ...Kooplieden van Tartus... ...die doen niet mee. Vers 14... ...profedeer daarom mensenkind en zeg tegen God, ...zo zegt de Heere Heer Yahweh... ...zult u het op die dag... ...wanneer mijn volk Israël... ...onbezorgd woont... ...niet te weten komen... ...vers 15... ...u zult uit uw woonplaats komen... ...uit het uiterste noorden, u en vele volken met u... ...al aan ruiters, een grote menigte... En een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël. Om het land te bedekken. En dit zal gemeente gebeuren in een latere tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen. Zodat de heidevolken mij kennen. Wanneer ik door u, God voor hun ogen geheiligd word. Nou, dat moeten we eigenlijk nog een keer lezen. Hè? Wanneer ik... Jaweh door u, God voor hun eigen ogen geheiligd wordt. Want daar gaat het uiteindelijk over, gemeente. Omdat we allen leren Jaweh te heiligen, de ultieme eer en hem de glorie te brengen. Dat is de les die, die wij moeten leren, die alle volkeren moeten leren. Verder met vers 17. Zo zegt Jaweh: bent u... Het over wie ik in vroeger tijden gesproken heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat ik u over hen zou brengen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit toch weer kan gaan gebeuren en zal gaan gebeuren. Hebben we zo even niet gelezen in de profeet Jezaja dat er een weldadige rust zal zijn op deze aarde en dat zal behoorlijk lang duren. Echter Yahweh zal nog één keer de aandacht opeisen als waarschuwing... ...door wat er zal gebeuren aan het einde van het duizendjarig Rijk. Van de duizendjarige binding van Satan. En de Almachtige heeft nogal wat te waarschuwen overigens. Maar gemeente, dat is aan ons geroepenen. Wij moeten er acht op slaan. Wij zijn degene die nu lezen en zelfs mogen verstaan. Dus moeten wij ter harte nemen... Wij zijn Israël gemeente. Wij zijn ook een wachter, een Ezekiel. En het hele boek Ezekiel is eigenlijk één grote waarschuwing. Ezekiel 33, vers 1. Het woord van Jehovah kwam tot mij. En dan vers 7. En u, mensenkind, u, Ezekiel, heb ik aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet namens mij waarschuwen. En namens mij waarschuwen. En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël. Dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen. Hoe zouden wij dan blijven leven? Maar, vers 11, zeg tegen hen, Zo waar ik leef, spreekt Yahweh, spreekt de Heer, de Heer staat hier, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, nee, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u, want waarom zou u sterven? Huis van Israël. Dit zijn ook wij gemeenten, Huis van Israël. En ik raak hier van ontroerd, sorry. Waarom zou u sterven? Dat wil Hij niet. En ik, en u toch ook niet? Eigenlijk is dit de hele boodschap. Eigenlijk is dit het Evangelie. Begeert u van uw boze wegen, want Jaweh heeft geen behagen in onze dood. Hij wil u, mij, ons het leven geven. Oké, okay, terug naar Ezekiel 38, vers 7. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. Leidsman is God, voorbereider van oorlog. Vers 8. Na vele dagen zult u gestraft worden, aan het einde van de jaren...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 Het duurt natuurlijk nog wel even namelijk om miljoenen mensen weer te mobiliseren en gereed te maken voor de oorlog. En het duizendjarig vrederijk is gewoon in volle gang. Ik begrijp dat eigenlijk niet, maar ik verzin het ook niet. Het staat hier toch. Het gaat gebeuren. Of zou het soms mogelijk zijn dat zelfs zonder Satan al een bittere wortel in bepaalde bevolkingsgroepen begint op te groeien? Persoonlijk denk ik van wel. Ik ben er bijna zeker van. Zelfs merk ik dat als ik in Rusland ben. De mensen verdienen daar 250, 300 euro per maand. En ja, kosten van leven is pff, niet veel goedkoper als hier. Nou, die worden echt jaloers. Die mensen. Als ik zeg dat wij hier in Nederland vier, vijf keer zoveel per maand verdienen. Dus die zitten toch naar ons te kijken. Naar het Westen. Maar Israël woont in veiligheid al lang. De grote verdrukking is al geweest. De dag des Heer is al geweest. En waar wordt Israël door beschermd? Dat is ook wel interessant om dat even te lezen. Dat lees ik u voor uit Zachariah, Zachariah 2. Israël wordt beschermd, 2 vers 5, door computers. Nou, dat gelooft u natuurlijk niet, maar ik zal het u toch voorlezen. Jeruzalem zal niet op muur blijven, gaat over de duizendjarige rijk, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En vers 5, en ik zal voor haar zijn, spreekt Yahweh. Een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. Nou, dat zijn toch computers? Een firewall, hè? Dat zijn computers, toch? Dat zit op een computer. Nou, wel, God is natuurlijk die firewall. En er waren natuurlijk toen geen computers, toen... Uh, Ezekiel, dit opschrijven. Maar wel de firewall. Een muur van vuur. Rondom Jeruzalem. Rondom zijn volk. Ziet u gemeente. God beschermt ze zelf. Door een firewall. Door een muur van vuur. Ze hebben geen wapens nodig. Ze hebben geen wapens nodig. En dat veroorzaakt altijd jaloezie. Zelfs als de satan niet aanwezig is. Want die is dan nog steeds gebonden. Dan vers 12 van Ezekiel 38. Gaan we verder. Om roof te plegen, om buiten roven, om u tegen de nu bewoonde puin open te keren en tegen een volk dat uit de heidevolken verzameld is. Israël dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont. Dus vanwege de jaloezie, daarom trekken ze op. Toch is Israël door Yeshua en de heiligen, de 144.000, onderwezen in Gods wet. Wellicht toch wat problemen in Israël. Omdat God ze er toch weer even aan moet herinneren. Vers 13. Sheba Dedan, de kooplieden van Tarsus en al hun jonge leven, zullen tegen u zeggen. Komt u om roof te plegen? Heeft u uw strijdmacht bijeengebracht om buiten te roven? Om zilver en goud mee te voeren? Om vee en bezit mee te nemen? Om een grote roof te plegen? Nogmaals, dit zijn heidenen. En ze kunnen het niet geloven en zeggen... Weet je wel weet je, weet je, zeker wat je doet? Ben je, ben, je, ben je wel bij je verstand, joh? Uh, Gog en Mahog en al die volkeren. Dat zeggen de Sheba en Dedan en Tarsis. Hè, die niet meetrekken. Vers 14. Profiteer daarom, mensenkind, En zegt tegen Gog, zo zegt de Here, Here, zo zegt Yahweh... Zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? Gog, heb je het niet gewaar geworden... Vers 15. U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u. Allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. God is een toekomstige antichrist, gemeente, om Yeshua aan te vallen in Israël. Geschiedenis herhaalt zich. Want als je je niet op God focust, ga je steeds in de fout. Steeds maken mensen dezelfde fouten. En daarom, gemeente, moet God een ultieme les leren aan de mensen. Vers 16. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël... om het land te bedekken. Het zal gebeuren in latere tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen... zodat de heidenvolken mij kennen. Wanneer ik door u... Goh, voor hun ogen geheiligd word. Dus als een getuigenis tegen Israël en de wereld. Je gaat de Messias toch niet bevechten... Hoe dom kan je zijn? Maar zonder God maakt men steeds dezelfde fout. En dat is de lesgemeente voor hun, maar ook voor u en voor mij. Natuurlijk. Vers 17. Zo zegt Yahweh, bent u het over wie ik in vroeger tijd gesproken heb... door de dienst van mijn dienaren, en de profeten van Israël... die in die tijd geprofiteerd hebben jarenlang... dat ik u over hen zou brengen. Vers 18. Op die dag zal het gebeuren... Op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt Jawe dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Wat zegt Openbaring 20.9? Wanneer die duizend jaren tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde. En omsingelden de lege plaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel. En dat verslond hen. Ja, is dat een letterlijk vuur? Dat zou kunnen. Maar God spreekt in vers 19 en 20 over het vuur mijner verbolgenheid. Laten we maar eens lezen. Vers 19. Dan gaan we verder. Want van Ezekiel, in mijn naijver in het vuur van mijn verbolgenheid... heb ik gesproken, voorwaar. Op die dag zal een zware aardbeving het land Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld... al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen... en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden... De bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Het moet gebeuren, gemeente, want God had een utopia gemaakt en toch gingen ze weer in de fout. Door Satan misleid, opnieuw en opnieuw. Vers 21. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere, Heere. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ze gaan elkaar uitmoorden. Vers 22. Ik zal... Met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen voor de ogen van vele heidenvolken. En voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Ze zullen weten dat ik Jaweh ben. Uiteindelijk zullen ze erkennen dat er maar één baas met grote letters is. En dat is Yahweh. En dat is de laatste les die God aan de mensheid leert. En dat is nodig. Want God wil dat iedereen zijn plan zal kennen en erkennen. En gemeente, ik ga u voorspellen dat ze allemaal de God gaan erkennen. En daar wil ik wel een wetje op doen. Maar goed, een ander onderwerp. Verder met Ezekiel 39. En nu mensenkind profiteert tegen God en zegt. Zo zegt de Heere Heer, heer ik, ik zal u, Gog, op het worst van Mezer en Tubal. Ik zal u omkeren, u medeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden. En u op de bergen van Israël brengen. Gemeente, dat is wat. Ze willen het misschien zelf nog geen eens. Maar God doet het om zijn glorie te laten zien. Dat is het uiteindelijke doel. Vers 3, maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zult u vallen, want ik heb het gesproken, spreekt Yahweh. Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgde kustlanden bewonen. Dan zullen ze weten dat ik Yahweh ben. Zij zullen het weten, gemeente, dat hij de Almachtige Yahweh is. Weer brengt God dit onder de aandacht van de volken, dat nu Satan voor altijd verwijderd zal worden. Vers 7, ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk maken, van je volk Israël bekendmaken en mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de volken weten dat ik Yahweh ben, de heilige in Israël. Zie Het komt en het zal gebeuren, spreekt Yahweh. Dit is de dag waarover ik gesproken heb. De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uitgaan, een vuur aansteken. En de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Ze zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken. Vers 10, zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt Yahweh. De afstammelingen gemeenten, de afstammelingen van de twee broers van Sem, dus Javed en Gam, die op Sem uit waren, en zij zullen worden geplunderd. Op die dag zal het gebeuren, vers 11, dat ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat de reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en... Heel hun menigte begraven en het noemen dal van de menigte van Gogh. Precies op de plaats waar het de mensen wel op moet vallen dat deze slag heeft plaatsgevonden. Dat zet de mensen wel aan het denken. Het huis van Israël vers 12 zal hen begraven om het land te reinigen zeven maanden lang. Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat ik mijzelf verheerlijk Spreekt Yahweh. God gebruikt deze gelegenheid weer om duidelijk te maken aan de volken dat hij God is en gevreesd moet worden. Hij zal niet tolereren dat er ooit nog tegen hem gerebeleerd wordt. Vers 15. En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bod ziet, dan moet hij er een merkteken bij zetten, zodat de doodgravers het begraven in het dal van de menigte van Goch. En zo zullen zij het land reinigen, vers 16. Nogmaals, de laatste les die de mensheid moet leren. Het lijkt misschien allemaal wel onrechtvaardig voor ons, maar God is rechtvaardig, gemeente. Hij wil namelijk niet dat mensen voor altijd dood zullen zijn. Hij laat ook niet toe dat mensen steeds teruggaan naar wat ze denken wat juist is. Die les, die moeten wij zelf, maar ook de volkeren leren. Rechtvaardig. Vanaf het begin heeft God gezien, want zo is God rechtvaardig. Vanaf het begin heeft God gezien dat de mensheid blijft zondigen. Terug blijft keren naar de weg van Satan. Zelfs als de Satan even duizend jaar niet aanwezig is. Zelfs Israël blijft afwijken. Gods eigen volk nood het benen. Even door naar vers 21. Om te laten zien dat God wel een keer gaat brengen. En de toekomst, hoe geweldig die dan. Zal zijn. Vers 21. Ik zal mijn eerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen mijn oordeel zien. dat ik geveld heb. en mijn hand die ik op hen heb gelegd. Dan zullen zij. die van het huis Israël zijn. weten dat ik jouw ja, wij hun God ben. Vanaf die dag. en daarna. dan pas gemeten. nu nog niet. Die tijd is echt nog niet aangebroken. Dat duurt nog even duizend jaar. Iets langer nog. Vers 23, dan zullen de volgen weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat ze mij ontrouw waren, verborg ik mijn aangezicht voor hen. God heeft zich niet laten zien de afgelopen 2000 jaar, maar dat gaat veranderen. Na twee dagen zou hij weer komen, hij staat in Hosea, 6 vers 2, hij zal ons, Israël, na twee dagen doen herleven. En ik gaf hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen. Twee dagen. De tijd komt eraan. Zowel twee dagen, twee keer duizend jaar. Dus het uh, kan wel snel gebeurd zijn. Want de jaartelling van die Joden is een foutieve jaartelling. En het is een bewust foutieve jaartelling. Het heeft te maken met de komst van Messias en Daniel. Maar goed, we zijn er 210 jaar naast. Vers 24, overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Maar nu komt het hoor gemeente, al duurt het even. Zelfs voor Israël, let op wat dit vers 25 zegt, dat is toekomstmuziek. Vers 25, daarom, zo zegt Yahweh, ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jacob. Ik zal mij ontfermen over heel het huis van Israël. Ik zal het opnemen voor mijn heilige naam. Zij zullen hun schande moeten dragen en heel hun trouwbreuk... die zij tegenover mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden... en er niemand was die een schrik aanjoeg. Was in het duizendjarig rijk dus. Hè? Vers 27. Wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden... zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Dan zullen zij weten dat ik, ja hun God ben... ...omdat ik hen onder de heidevolken in ballingschap voerde. Maar hen ook weer verzamelde in hun land... ...en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht, vers 29, niet meer voor hen verbergen... ...wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt Yahweh. En deze laatste zin is cruciaal, gemeente. Het kan alleen... Als Jaweh zijn geest over hen uitstort en over ons, gemeente. Wat, want denkt u alsjeblieft niet dat het door uw of mijn goede werken is. Of door uw krachtige geloof of mijn krachtige geloof. Want van u heeft u dat, als u het heeft, als ik het heb. Dat hebben wij niet van onszelf. Wie roemen wil, roemen in Jaweh. U, ik, we zijn een stukje klei. Wij leven dankzij de Almachtige, de Schepper, de Redder van alle mensen. Laten we onze ogen op hem gericht houden. Kunnen we niet op eigen kracht? Kijk naar de volkeren van Gog en Magog. Zij lieten zich weer meeslepen door Satan, maar ook door hun eigen negatieve menselijke begeerten en verlokkingen. Als wij afwijken, krijgt ook Satan de ruimte en zouden hem kunnen volgen in de strijd die hij tegen de Almachtige wil voeren. Dus we moeten uitkijken. Kijk naar de miljoenen van God die zich door hun jaloezie en fysieke menselijke begeerte lieten medeslepen. zaten achternaan om het heilige volk Israël en waar Messias woont te veroveren, te Jeruzalem. Zelfs andere heidense volken stonden verbijsterd te kijken. Vers 13, Ezekiel 38. Sheba, Dedan, de kooplieden van Tarsus en alle jonge leven zullen tegen u, zijn, komt u om haar hoofd te plegen. Hebt u uw strijd mag bijeengebracht om buitenroven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen? Ben je goed wijs? Zeggen zelfs de heidenen van Tarsus. Ben je wel goed wijs? De boodschap van Ezekiel moet nog gepredikt worden, gemeente. Persoonlijk denk ik dat dit door de twee getuigen zal gaan gebeuren, drieënhalf jaar. Ik zie nog even geen andere profeet optreden in de geest van Elia. In ieder geval spreekt de profeet Ezekiel. Nu rechtstreeks tot ons, door het woord van God, hebben we vandaag kunnen vernemen. Tot slot, dan gaan we weer terug naar openbaringen 20, waar we mee begonnen zijn. Duizend jaar vrede, voorspoed, geluk, gerechtigheid. Het feest wat we straks gaan vieren. Ik zie er geweldig naar uit. En daar, die duizend jaar van geluk, voorspoed, vrede, gerechtigheid, daar start Gods Koninkrijk mee. En de heidense naties, die hebben het daarnaast ook snel door. Ze krijgen geen regen als ze niet optrekken naar het Loof Feest. Dat kunt u ergens in Zacharia lezen. Dat is natuurlijk voor fysiek behoud, maar uiteindelijk wil God geestelijk redding behouden voor ieder. Dat alle zonen en dochteren voor Gods weg gaan kiezen. Dat wil hij. Nu kunnen we de teksten uit openbaringen 20 nog beter begrijpen, denk ik, na de lessen van...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 Er staat hier Ajonen, heb ik al uitgelegd, zijn tijdperken. Dus ook daar komt een einde aan. Want God is onze God is geen Sardonische God, gemeente. Hij straft in liefde, met een bepaald doel. Niet om te vernietigen, maar uiteindelijk om te doen leven. Wat hebben we vandaag geleerd? Ik denk, drie belangrijke lessen voor ons. Wel, één. Israël is speciaal voor God. Het is zijn uitverkoren volk. Alle naties zullen in Israël gezegend worden. In Israël gezegend worden. Maar ook alle naties zullen de lessen moeten leren. Weg met antisemitisme. Dat moest Gam en Jafet, Gog en Mahog leren. In Sem, in Messias, zullen alle volken uiteindelijk gezegend worden. Twee. Op God vertrouwen. Er is niets te groot om van God afhankelijk te zijn. De tweede les die we hebben kunnen leren. Dat hij voor ons wil doen. En niets te klein. Hij zal onze strijd voeren. Eventueel vuur uit de hemel te laten komen. En voor de computerfanaten onder u. Hij is onze firewall. Staat, hij is onze muur van vuur. Staat letterlijk in Zacharia. Derde belangrijke les is. Onze taak is God te zoeken. Zodat jaloezie achterklap, afgunst... en dat zijn zaken die niet per se... van Satan afkomen, hebben we gezien... in de Duizendjarig Rijk, dat die gewoon... weer wat op de mensen kregen. Dat deze zaken... geen vat op ons krijgen. Dus God te zoeken. Goch en Magog en andere volken... lieten zich weer verleiden. Laten wij niet dom zijn. God gaat het altijd winnen, daar heeft hij ons niet voor nodig. Maar hij gaat het wel met ons doen. En gemeente, laten we de kans... De kans om eerstelingen te zijn mogen grijpen. Laten we die grijpen nu. Wat een voordeel geeft dat voor ons? Conclusie. De boodschap van Ezekiel is. een aanklacht tegen zonde. Een oproep tot bekering. En een belofte van toekomstige verlossing. en herstel voor alle volken. Gezegend zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, redder van alle mensen.